Het weer vanavond vooral in het oosten en zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Morgen bewolkt, maar ook zonnige periode. Het wordt 17 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan bij Verkeersinformatie. Er staat een file op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen Delft-Zuid en Delft. Die file is 2 kilometer, Er komt door een ongeluk. Bij Delft is de rechterrijstrook dicht. 25 procent? 20 procent?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 Om vijf voor half negen kunt u op Nederland 2 de documentaire Anatomie van een moord zien... waarin onze gast de moord reconstrueert op zijn schoonzus... die twaalf jaar geleden door haar man op gruwelijke wijze om het leven werd gebracht. Hier is Joop van Wijk. Uw presentator is Jelly Brouwer. Joop van Wijk, de première was afgelopen donderdag, hemelvaartsdag hier in uh, Amsterdam. Hoe was dat? Nou, het was uh, allereerst een, uh, een toepasselijke dag. Het, uh, ja, het was een, uh, voor mij en uh, een, een, een mijn vrouw was dat, uh, een uh, hele uh, ja, bijzondere dag. Een heel uh, sp spannende, spannende dag. Ik had de dag van tevoren hadden we met z'n tweeën de film laten zien aan de, eigenlijk aan, uh, aan, de, aan de moeder van de van de pleegkinderen, de pleegmoeder van de kinderen... en dan de familie van de dader. En dat, daar hadden we enorm tegenop gezien. En, maar dat was, uh, dat was een hele prettige ervaring, hmm. moet ik zeggen. En, uh, de familieleden van de dader, niet ja. aan de dader zelf? Nee, nee, nee, die niet. Uh, maar dus, wij gingen eigenlijk met een heel opgeruimd gemoed bijna... zou je kunnen zeggen, naar die première. En uh, nou ja, dat was een enorm intense ervaring voor iedereen die erbij was. Hmm. En, uh, Hoeveel mensen waren er? Uh, het was vol, 150 mensen. Mm -hmm. En uh, waren er veel mensen die je ook voor de film hebt gesproken? Dus bijvoorbeeld de huisarts, uh, de oude kleuterjuf, uh, nou, de waren... ex-vriend van je schoonzus? Ze waren er niet allemaal, maar een, een groot aantal wel. Ja. Een groot aantal uh, betrokkenen. Ja. Hoeveel familieleden van de dader hebben de film gezien? Eén, de boer, zijn broer. En wat vond hij ervan? Nou, die was er erg bang voor geweest. En uh, die had ik overigens ook gevraagd om mee te doen. Uh, maar uh, dat wilde hij niet. Hij uh, heeft er wel over getwijfeld. Maar uh, uiteindelijk heeft hij uh, nee gezegd. En uh, nu zei hij van, ja, nu ik hem gezien heb... begrijp ik wel waarom je met mij had willen praten. Mm -hmm. Maar het is toch wel goed zo dat ik uh, niet in zit. Hij had er geen spijt van dat hij niet heeft deelgenomen, nee, nee, dat zijn nee, verhaal nee. niet. Had hij nog een ander licht op de zaak kunnen werpen, denk je? Nou, ik denk dat hij met name wat meer licht op, op de dader had kunnen werpen. Uiteindelijk, ja, de film is eigenlijk een... Uh, de rode draad wordt gevormd door mijn gesprek met de dader. En, uh, we ja, kunnen hem gewoon Jos noemen, toch? We kunnen hem ja. Jos noemen, absoluut. Uh, mijn gesprek met Jos is de rode draad van de film. En uh, goed, hij, uh, daarnaast is, zijn er nog twee vrienden van hem van vroeger die iets over hem zeggen. Maar verder uh, uh, heb ik eigenlijk weinig informatie over ja. hem in die film. Je had dan waarschijnlijk iets meer uh, achtergrond van ja. Jos uh, te horen gekregen. Ja, ja. Uh, Jos heeft hem inmiddels nee. ook gezien? Uh, dat denk ik wel, want hij heeft de DVD ontvangen. Maar ik je hebt geen reactie van hem? Ik heb geen reactie van hem gekregen nog, nee heb je nog overwogen om hem zelf even te bellen? Um, nou, ik heb wel contact gemaakt met hem... Uh, en ik heb gezegd dat ik de dvd zou opsturen. En dat, uh, dat vond hij oké. Okay. Maar nadat je de dvd had opgestuurd, heb je hem niet meer nee, gebeld? Nee, maar dat is ook nog maar heel recent, moet ik zeggen. Mm. Want hij is nog maar net af. Hè? Mm. Voor die première was hij, uh, was hij eigenlijk net af. Mm. Goed, we spreken uh, zo dadelijk verder. Want we beginnen met het nieuws en we beginnen vandaag uh, met eigen nieuws. Want uh, vanmiddag, of uh, zojuist eigenlijk... Hebben we een feestelijke presentatie gehad van de CD, de Kunststof Songs. Zeg ik het nu goed? Het is een uh, brekenbeentje. Ja. Tom Amerika. Ja, hoe goed dit? Uh, componist en uitvoerder van het, uh, van het project. Afgelopen vrijdag stond er een groot verhaal met jou in, uh, in de Volkskrant. waarin je beklaagde over de rol van de interviewer bij Kunststof. Want die zat er de hele tijd er maar doorheen. Dus ik zou zeggen: ga je gang, Tom Amerika. Het woord is aan jou. Vertel ja, maar, maar, ik, maar wat. Ja, nee, want ik ben eigenlijk klaar. Hè? Ik heb het project snel afgerond. Dus ik, ik zal kort van stof zijn. Maar het is inderdaad. Uh, ik kan, het is meer, uh, zou een wedervraag kunnen zijn van uh, hoe kijken jullie er eigenlijk naar dat je dus soms te vroeg. Een mooie voorbeeld is, ik heb Antoine Baudin niet op muziek gezet, omdat dat stukje wat ik op muziek wilde zetten, nou, hoe hij zijn dag indeelt, en dat vond ik erg mooi, omdat het zo'n universeel verhaal was, en ook weer niet, want wij leven veel rommeliger volgens mij dan zijn indeling. En bij de laatste twee stukjes die hij moest vertellen om die hele dag rond te maken, werd hij onderbroken en daarna ging het niet, kwam het er niet meer op terug. Dus is Antoine niet op muziek gezet. Jammer. is to blame? Maar hè, dat is dus iets van... Ik onderbreek jou nu even niet. Dat voel je onmiddellijk, geloof ja. ik. <laughs> en we hebben het helemaal niet goed geïntroduceerd. Want wat behelst het project, Tom? Ja, ik, ik ben dus uitgenodigd... Uh, het idee lag bij Frank van der Linden eigenlijk, mm -hmm. die mijn werk kent. Collega-presentator. Ja, en uh, ik componeer op, op het gesproken woord... meestal met zeer onbekende mensen, internationaal... En nou, uh, zei Ooit Frank, trouwens begonnen in een Tilburgse volkswijk, waar je uh, ja. vandaan komt. U, u zegt het goed. En uh, Frank die kende mijn werk dus. En, en die zei, God, wat zou jij uh, kunnen met dat enorme archief wat we hebben? He? Dat is alweer uh, vijf jaar geleden dat hij het vroeg. Maar uh, intussen zijn er meer dan 2000 interviews. He? 2500, maar heel veel. Die heel op de plank veel. liggen, er gebeurt niks mee. Zou je daar iets mee willen doen als componist? Ja, nou, dat heeft even geduurd voordat het bij mij een dubbeltje viel. Maar toen ben ik aan de slag gaan. En het is inderdaad wonderschoon. Er zitten zoveel mooie dingen tussen die gezegd zijn. Zomaar live... Want en... hoe ben je te werk gegaan? Je hebt een groot aantal beluisterd. Ja, maar ik ben eenvoudig begonnen. Ik werd getipt eigenlijk door uh, een goede kennis van mij, uh, Marius 7 via wie ik uh, altijd de, de ZKVs van uh, Aal Snijder kreeg, uh, kreeg toegestuurd. De zeer korte verhalen. Ja, en, uh, en ik was bij de Constantijn prijsuitreiking in de Bali. En die die en, en, en er zijn Marius... Die, die, die zei, god, zou je AL niet, uh, niet eens een keer op muziek zetten? Ja, dat, dat was meteen klik. En ik ben dat, dat dus gewoon eenvoudig dat eerste interview gaan luisteren. En dat was ook weer klik, want ik vond de stem... Ja, ik kende hem natuurlijk, maar ik vond zijn stem is natuurlijk geweldig. Zijn, zijn, zijn statements zijn geweldig, zijn ongelooflijk compact... verschrikkelijk uh, gebeeldhouwd, geformuleerd... Nou, dat was dus een, een, meteen de openaar en, en, en zo is het ja, eigenlijk... Bij vrij... de presentatie werd hij net de Barry White uit Overijssel genoemd, hè? Ja, dat was een beetje over de top, maar ik, het was naar aanleiding van het feit... Dat ik, dat ik zei dat ik vind dat hij eigenlijk heel veel soul in zijn stem heeft. Mm -hmm. Wat komt omdat hij gewoon heel goed geworteld is... en um, heel lekker in zijn eigen lijf zit en in zijn leven, denk ik, ook zit... Echt, is, daarmee hoor je aan de stem. Dan is sol natuurlijk. Dus, sol vind ik is iets waar, waar niet 27 filters nog tussen zitten. En maar goed, is, een stem dat... krijgt er ook van God mee. En dat, dat nee, toevallig stempel, soul is een hier. stem is ook een spiegel van de ziel. Hè? Daar moet je, moet je niet te licht over denken hoor. Dat, uh, je kunt dus uh, verdriet, groot verdriet, kun je gewoon zo terug horen in een stem als je goed luistert. Mm -hmm. He, uh, je kunt, uh, een, een vrolijke natuur kun je goed erin terug horen. Nee, dat is, dat is een uh, serieus te nemen instrument, zou je kunnen zeggen. Ja, ik neem het wel serieus. Ja, maar de een is natuurlijk geschapen met een prachtige stem... en de ander met een iets minder prachtige stem. Ja, maar dat zeg kan ook zo schoonheid zijn. zijn. Hè? Dat, dus, er, er, er, er, mijn stelling is dat eigenlijk niks is onbruikbaar. Alles is bruikbaar. Je moet het hoger uit niet willen. De rode draad in, uh, deze, uh, op deze cd is de imperfectie. Waar jij van houdt, gaf je net te kennen. Waar een grote schoonheid en waarheid in zit, ja. De imperfectie, ja. Perfectie is eigenlijk altijd uh, iets... Uh, it's always in vain. Er is altijd toch alweer uh, net dat krasje of dat dingetje. Dus uh, zoek eerder de imperfectie. Daar zit, uh, denk ik, de werkelijkheid veel meer in, ja. Zeker. En dus koos jij ook voor Cor de Amsterdamse straatfotograaf. Ja, die weet dat natuurlijk fantastisch te schilderen, het... Grote belang daarvan. Ja, nummer twee op de CD's. Op de CD. Wij zijn er heel erg trots op en heel erg blij mee, Tom Amerika. Met grote dank. Ik dank jullie ook natuurlijk. Korjaring, dat is een tik van me. Ik heb het gemaakt. Dat is een soort kamelioen. Uh, daar weer eens groen, daar weer eens rood, daar weer eens paars. te zijn. Maar ik heb daar geen moeite bij, maar waar ik moeite bij heb, dat is niet echt. Ja, ik haal ook niet van perfectie. Een perfect mens. De moet me maar wat aan mijn keren, al heb je maar een hazelip of een hordelvoet. Kale kop. Of schils. Ook het materialen, de choreo die perfect is, de gitaar die perfect is. Ook die goed. De camera die perfect is. Daar moeten we het even keren. Dan zitten er maar een deuk hier in Heel gekjes te heel gekste. Het is een dik van me, ik weet niet wat het is. Een dik van me. Het is een dik van me, ik weet niet wat het is. Te dik van me. Ik zal wel uh, ja, ook niet goed zijn, maar ik zal ook wel niet perfect zijn. Verjaring zelf, een compositie van Tom America. Nummer 2 op de uh, uh, CD, de Kunststof Songs. Vanaf vandaag vrij te downloaden. En dan noem ik even het adres. U gaat gewoon naar www.ntr.nl. En dan naar slash Songs. Dus u mag ze allemaal beluisteren en gratis downloaden. En uh, het is een groot plezier, kan ik u melden. Goed, u luistert nog steeds naar uh, Kunststof Vandaag is uh, Joop van Wijk uh, onze gast. Uh, mensen kunnen zich trouwens melden, luisteraars kunnen vragen stellen... op onze website radiokunststof.nl of uh, Twitter hashtag Kunststof. Joop van Wijk was in een uh, vorig leven arts, heel lang geleden. En, uh, en werkte een aantal jaren als arts in uh, Nederland en in Afrika... Uh, in 1978 uh, kwam je via je toenmalige vrouw... volgens mij Hilly Molenaar in Filmwereld terecht. Uh, jullie starten een productiemaatschappij, Molenweek Films. En um, ja, je hebt inmiddels vele films op je naam staan. Uh, veel documentaires, uh, maar ook uh, werkzaam als producent nog steeds. En vanavond is de nieuwste documentaire op uh, Nederland 2 te zien... vijf en half negen... Uh, een heel persoonlijke film, Anatomie van een Moord. Uh, en het is een heel persoonlijke film... omdat het om uh, um een moord binnen de familie gaat. Twaalf jaar geleden werd de zus uh, van je vrouw vermoord. Anziel heette ze, een 38-jarige vrouw, toen met jonge kinderen. Ze woonden in Venlo. Uh, wat was er geschied? Voor die tijd, bedoel je? Ja. Ja, uh, ik weet niet. Zij hebben elkaar uh, ongeveer tien jaar daarvoor ontmoet. En, uh, Ze is namelijk vermoord door haar man. Ja, oké. Okay, ja, dat, uh, dat, dat weet ik natuurlijk. Ja, <laughs> uh, ja zij is uh, uh, man en vrouw hebben elkaar ontmoet tien jaar daarvoor. En dat is eigenlijk een hele tijd goed gegaan, voor zover ik dat uh, kan weten. En uh, op een gegeven moment is het langzamerhand steeds slechter gegaan. En uh, dus uh, ze hebben nog twee kinderen gekregen. Uh, ten tijde van de moord was, uh, de, uh, was de oudste 4,5. En de jongste, uh, ik meen iets van 7 maanden. Mm -hmm. En uh, ja, daar is iets heel erg fout gegaan. Want uh, hij heeft haar vermoord. Ja. Je zegt, ik, ik weet niet uh, hoe dat huwelijk was. Of wanneer dat slecht is gegaan. Maar je bent familie. Hadden jullie niet zo heel veel contact? Nee, we hadden inderdaad niet zo heel veel contact. Uh, ik had uh, mijn uh, vrouw, dus de zuster van uh, Ansel. Die had ik uh, in, denk ik, in. Ik geloof dat dat 89 1990 was. Dus ongeveer negen jaar voor de moord heb ik haar ontmoet. In die tijd heb ik wel een aantal keren met Ansel uh, uh, contact gehad en haar ontmoet. Maar niet heel erg veel, moet ik zeggen. Nee, nee. Er waren geen hechte familiebanden. Nee, nee. nee. En waarom niet? ja Dat weet ik eigenlijk niet zo. Misschien wel omdat de ouders van uh, Wies, mijn vrouw... en dus de, de vader en moeder van Ansel ook... die, die waren al uh, eigenlijk vrij snel uh, nadat ik Wies uh, leerde kennen. Waar, uh, haar vader heb ik eigenlijk nooit leren kennen. En haar moeder die was eigenlijk vrij snel dat ik haar ontmoette, overleden. En uh, op een, een of andere manier is dat... Uh, is dat niet zo? Heeft dat er niet toe geleid dat de twee zusters en de broer dan heel veel met elkaar omgingen? Ja. Dan komt het bericht: jouw vrouw Wies werd gebeld door Jos, de echtgenoot van Ansel, dat ze was vermist. Ja. Daar begint de film eigenlijk ook mee. Daar ja. begint het verhaal mee. Daar begint het verhaal mee. Ja, uh, ze, uh, hij belde op. Ik sta hier uh, op het politiebureau en ik... Uh, uh, Ansel is vermist, uh, ze is al twee dagen weg. En uh, ik moet van de politie moet ik haar uh, familie en vrienden bellen. Of ze misschien mm, daar is, bij jullie is. En uh, dat was dus niet zo. Dus dat, dat, ja, dat was inderdaad het begin. Nou, dat ja. was een schok. Wat vermoeden jullie op dat moment? Wat waren de suggesties die bij Wies opkwamen? Nou ja, uh, ik moet eerlijk zeggen, de paar keer dat ik Ansel had ontmoet, had ik eigenlijk. Uh, kon ik me eigenlijk wel voorstellen dat het misschien iemand was die zou weglopen. Maar wie zei eigenlijk onmiddellijk... Nee, daar, daar geloof ik eigenlijk niks van. Want ze heeft gewoon. Een, een, een kind nog uh, aan de borstvoeding. Hm. En dat, dat kon zij zich absoluut niet voorstellen. Dus uh, zij had daar allerlei... Uh, ja, dat beschrijft de film ook een beetje. Uh, een aantal fantasieën bij van wat er uh, gebeurd zou kunnen zijn. Jos... Waarom dacht jij dat het wel kon? Nou een ja, een ik, het, het was, ik vond dat een, een, een, een, een complexe vrouw, een ingewikkelde ja. vrouw. Die indruk maakte ze wel. Die uh, misschien hele ingewikkelde dingen zou kunnen doen. Of uh, onverwachte dingen. In welk opzicht was ze complex? <lacht> nou, ze mocht graag het precies het tegenovergestelde doen... als uh, jij uh, zou denken dat iemand deed als ze bij, uh, op bezoek komt Of als jij bij hun op bezoek uh, komt. Dus dat, dat was een man die, die graag tegendraads was. En, uh, ja, dat... en leuk tegendraads nee, of niet? Nee, nee, nee als ik naar je blik kijk. Dan... Dat kwam eigenlijk niet zo heel erg uh, prettig over op mij. Hm. En heb je daar een voorbeeld van, hoe ze dan tegendraads kon zijn? Ja, van als je op bezoek was, kon ze wel uh, de tv aan doen, bijvoorbeeld, en dan een programma kijken. Hm. En dat, uh, dat heb ik wel een keer uh, meegemaakt. Maar uh, ja, er, was, uh, er was geen klik, yeah, om, om het zo maar te zeggen, tussen haar en mij. En, um, en voor Wies was het eigenlijk? Uh, ja, dat is het oudste. Uh, zij is de oudste van de drie. En zij heeft uh, heel veel met haar zuster te stellen gehad. Uh, en uh, ja, die was eigenlijk wel een beetje blij dat ze op een gegeven moment trouwde met uh, Jos. En zij je sok, zoals jouw uh, ja. vrouw hem omschrijft in de Ja, het, begin het was het een film. beetje, uh, of het is een, een, eigenlijk een hele zachte, zachte iemand, zo komt hij over. Hm. Een beetje, een beetje lijzig. En ja. Uh, uh, yeah. En dan lekker ver weg in Venlo. Ja, Mooi. die is onder de pannen. Ja. Dat was wel zo. Ja. Nou, bijvoorbeeld één ding. Ik was niet op het huwelijk, maar uh, wie is wel? Dat uh, was ook toen dan het, uh, het beroemde, uh, de beroemde vraag werd gesteld. Van, uh, wil je met uh, deze man trouwen? Dus hij ze uh, vooruit dan maar. Hè, dus... Dat geeft eigenlijk een beetje aan. En ik geloof eerlijk gezegd dat ze in die tijd uh, heel erg gelukkig met elkaar waren. Mm -hmm. En ze had een rode bruidsjurk aan. Beschrijft de oude buurvrouw. Ja. Uh, de Egyptische buurvrouw de uit Venno. Buurvrouw, de voormalige ja. buurvrouw. Ja. Zo oud is ze helemaal niet. Nee. Zo zeg je het beter, ja. Uh, uh, ook door jou geïnterviewd voor ja. de film. Uh, de film begint zo. Zoals je al zei... Uh, uh, eigenlijk is het verhaal van de dader van Jos... het centrale verhaal in de film. En de film opent dan ook met de volgende scène. Hallo? Hey Jos, met Joop van Wijk. Oh. Hey. Ja, hallo. Hey ja, ik, ik wou je eigenlijk even bellen. Ik, ik heb er eigenlijk nog een tijdje over na zitten denken. Maar wat ik jou eigenlijk wilde voorstellen... is of ik niet een interview met jou neem. Gewoon alleen geluid. Ja, Vind je, dat een, uh, vind je dat goed? Ja, ja, oké. Okay. Ze dus kan het ook wel confronterend zijn, natuurlijk. zal ook, uh, zal ook wel worden. Maar dan, ja, dan moet ik uh, gewoon overheen zetten ook. Dan, ja. uh... Nou, heel goed. Ja. Nou, dan zien we elkaar. Oké, okay, tot dan, hè? Ja. Oké. Okay. Dag. Dag. De stem van uh, Jos is vervormd. Ja, een beetje. En je ziet hem ook niet in beeld. Uh, een acteur speelt hem ook. En Je wisselt dat af. Zijn vervormde stem en uh, de acteur die uiteraard wel in, uh, in beeld is. Um, de film is, is met enige afstand gemaakt. Wat misschien ook niet zo vreemd is. Want het, het gaat om... Uh, een Geschiedenis van twaalf jaar geleden. En, en het gaat om een geschiedenis van heel dichtbij. Dat is misschien een vreemde paradox, maar de enige manier waarop ik dacht dat ik dat zou moeten en kunnen doen, is juist die afstand te bewaren. Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe heb je daarvoor gezorgd dat je afstand bewaart? Ja, nou ja, misschien heeft dat nog iets met mijn, uh, met mijn uh, heel lang geleden, zoals je zei. Mm -hmm. dus, uh, verleden te maken als, uh, als arts, uh, ja, een kwestie van uh, een goede vraag stellen. En, en eigenlijk, kijk, ik vond het heel erg belangrijk... om gewoon uit precies te weten wat er was gebeurd. En uh, dus niet, uh, uh, niet in de emotie uh, eigenlijk verzeild te raken. En, en dus uh, eigenlijk heel klinisch heb ik uh, mensen gevraagd. En ook, ook zelfs ook aan mijn vrouw... Uh, uh, verhalen ontlokt... Die, ja, die er eigenlijk op neerkomen van... Uh, eigenlijk en toen, en toen, en toen. Ja, het heet ook niet voor niks... anatomie van een moord. nee ja. Heb je ook je eigen vrouw geïnterviewd? Nee, dat heeft iemand anders gedaan. Waarom heb je daarvoor gekozen? Uh, nou, dat was, ik heb daar op een gegeven, dat, dat was een van de redenen waarom mijn vrouw in het begin nog een beetje moeite mee had. Want die vond dat echt heel raar. Ja, dat uh, iemand dat was, kan ik me voorstellen. Uh, uh, en en dat, dat, uh, op een gegeven moment hebben we ook wel een soort scène gemaakt. Maar dat werd, op een gegeven moment werd het een soort toneelstukje. En mm -hmm. dat, dat, dat, dat was niet goed. En daardoor kan jouw vrouw ook met enige afstand spreken. Want tegenover jou zou het gek zijn geweest om het te hebben over mijn zus. Of ja. over... Ja. Uh, ja. Um, wie heeft die interviews trouwens gemaakt? Corinne de Ruiter. En dat, is... dat is een forensisch psychologe die uh, ja, mij ook uh, samen met nog een andere vriend van mij uh, goed heeft bijgestaan uh, ten aanzien van, uh, van dit hele gebeuren. Ja. En, en de goede vriend is uh, een psychiater met wie je al veertig jaar lang bevriend bent? Ja. Ja, een studie, studiegenoot van ja. vroeger. Goed, nou je laat heel gedetailleerd uh, zien wat de dader dreef en wat hij precies heeft uh, aangericht. Uh, en daarbij heb je gebruik kunnen maken, wat nogal uitzonderlijk is, van uh, politieverslagen en zelfs uh, filmmateriaal. Uh, zo zien we mannen met witte pakken die aan het werk zijn, tot en met de, de bloedspetters in, uh, in, in de slaapkamer. Hoe is dat eigenlijk gegaan? De, de, ik bedoel, vond de politie dat onmiddellijk prima dat jullie dat materiaal gebruikt? Nou ja, uh, ja, dat is een deel van, van de voorbereiding van je film. Is net, kijk, ik wilde uh, uh, eigenlijk een film maken waarbij ik, bij, een, bij een strafrechtszaak... Uh, draait eigenlijk alles altijd om de dader. Mm -hmm. En uh, uh, dat is denk ik ook goed... Maar uh, in die tijd, uh, we hebben het over 2000, was, uh, begon het eigenlijk dat het slachtoffer of de nabestaanden ook steeds meer uh, uh, ja, gehoord werden bij, een, uh, bij, bij dit soort zaken. Nog niet in de rechtszaal, is dus eigenlijk nog steeds niet helemaal zo. Er, er komen steeds meer van die dingen. Maar ik vond het eigenlijk belangrijk om uh, de twee kanten van een zaak te laten zien. En uh, heb ik gedacht vanaf het begin, ik ga eigenlijk alle betrokkenen bij die zaak... ga ik uh, proberen uh, ja, bij elkaar te brengen in, mm -hmm. in als het ware een nieuw soort zaak. En uh, nou, daar hoort wat mij betreft ook de overwegingen van de, van de officier van justitie... en van de politiemensen. Uh, en, uh, en de voormalige huisarts. En de voormalige huisarts, en, uh, die, dat hoort daar allemaal bij. Mm -hmm. En het bleek, toen ik deze mensen benaderde... dat ze allemaal nog een hele goede herinnering hadden aan hoe het allemaal was. Was, want het was echt van een, voor hun ook bijzondere zaak geweest. Ja. Wat bedoel je met een goede herinnering? Wat nou, over... sterke herinnering ja, bedoel ja. ik daarmee. Sorry. Ja. Ja. Ja. Nee, een, een bruikbare. En niet van, oh, ik weet het niet meer. Maar ze wisten eigenlijk onmiddellijk weer waar het over ging. Ja. Eh... Um, uh, je geeft dus aan, van, ik wilde beide kanten van het verhaal... dus zowel het verhaal van de dader als het verhaal... de achtergrond van het slachtoffer laten horen, laten zien. Maar nu is het natuurlijk het grootste probleem... dat het verhaal van het slachtoffer door haarzelf niet verteld kan worden. Uh, en het verhaal van de dader des te meer... Ja, nou dat is inderdaad een, een probleem waar ik tijdens het maken van die film uh, erg mee heb geworsteld. Wat een open deur lijkt trouwens, maar het is wel heel erg het verhaal van de dader. Absoluut. En, en, en Het is, uh, kijk, uh, in het begin denk je eigenlijk ook van: uh, nou, die vrouw die is zo vreselijk. Hè, uh, de, dat, uh, ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat, uh, dat die man zoiets doet. En, dat deze helle veeg het bloed onder zijn nagels vandaan ja, heeft gehaald. Ja, en, maar dat is natuurlijk ook wel heel sterk, inderdaad, zijn verhaal. En uh, gaandeweg kom je er wel achter... dat uh, deze jongen uh, uh, op een hele vreemde manier eigenlijk denkt... en, en, en herinneringen heeft en uh, verhalen vertelt. Maar omdat hij dus inderdaad bekend... Denk van oh nou, dan zal hij alles wat hij zegt, dat zal ook wel waar zijn. Maar toch gaandeweg de film, ga je toch wel steeds meer twijfelen aan, aan die waarheid. Althans, dat hoop ik. Mm -hmm. dat, dat, dat is dat wel is. je bedoeling geweest? Nou ja, bedoeling, dat, dat, dat, dat, dat, daar kan je eigenlijk niet aan onttrekken. Want hij gaat, uh, hij gaat eigenlijk steeds uh, vreemdere paden bewandelen met die herinnering. En, dat, en die verhalen. Wat is de reden uh, dat hij mee wilde werken aan uh, deze film? Dat weet ik niet eigenlijk, ten diepste. Toen ik dat idee kreeg om deze documentaire te maken... heb ik wel aan, eerst aan mijn vrouw gevraagd... Van, wat denk je, zou hij mee willen doen? Want ik vond dat eigenlijk wel een voorwaarde. En toen zei ze eigenlijk vrij onmiddellijk... van ja, natuurlijk. Want zoals ik Jos ken... wil hij gewoon zijn verhaal vertellen. En hij ziet dat toch als een als eigenlijk een soort rechtvaardiging, alhoewel hij dat zelf ontkent. Maar het is toch eigenlijk moeilijk om dat anders te noemen. Uh, ja, hij gelooft in zijn verhaal en hij wil dat vertellen. En, ja. en ik denk dat uh, dat uh, belangrijk is. En dat vertelt hij dan als volgt. Toen ik thuis kwam, lag Ansel op bed te slapen. Ze was niet aanspreekbaar en lag volgens mij dronken in bed. Ik maakte Ansel niet wakker. De baby lag ook in bed en Ashwin zat televisie te kijken. Ashwin vertelde dat mama boos geweest was op hem... omdat hij had gespetterd in bad. Omstreeks 21.30 uur 30 heb ik de hond nog uitgelaten. Dit heeft ongeveer 20 tot 30 minuten geduurd. Rond de klok van 22 uur was ik weer thuis. Ik ben naar boven gegaan en zag dat Ansel nog lag te slapen. Hierna ben ik naast Ansel in bed gaan liggen. Ondanks de stress van wat er was gebeurd die dag... ging ik toch met een gerust gevoel slapen met de gedachte... morgen gaat het weer beter en maken we er een leuke dag van. Iets na twee uur werd ik wakker omdat Ansel opstond en naar beneden ging. Ik hoorde aan het geluid van de keukendeur dat ze de keuken inliep... en daar een fles pakte. Ansel had meestal naast het gasfornuis een fles port staan. Daarna hoorde ik aan de deur van de woonkamer dat ze de woonkamer binnenging. Ik denk dat Ansel ongeveer een uur beneden is geweest. Toen is ze die nacht is, is opgestaan. En ik werd ook wakker. En toen, uh, toen zei ze van, uh, die kinderen gaan aan. Uh, die kinderen gaan er aan. En nou, dat heeft mij gewoon een, een, een razenij doen ontstaan. Dat ik, helemaal, uh, ik was buiten mezelf op dat moment. En zij ging doodgemoederd terug naar bed. En ik, maar ik heb onmiddellijk gehandeld. Ik heb onmiddellijk gehandeld. Ik denk, nee, dit, dit nooit. Dit nooit. En toen heb ik toegeslagen. Ik had met beide handen de steel van de bijl vast... en sloeg met de achterzijde van de bijl op het hoofd van Ansel... De wond die door deze klap was ontstaan was zodanig... dat ik zeker wist dat dit niet meer goed kon komen. Ik raakte hierna zo in paniek... dat ik zonder te kijken nog enkele klappen met de bijl heb gegeven. Ik weet echt niet meer hoe vaak ik heb geslagen. Ik meen wel dat de bijl onder het slaan nog is gedraaid... zodat ik haar ook een keer met de scherpe zijde van de bijl heb geraakt. Ik kon de aanblik van de verwondingen van Ansel niet meer aanzien... en heb toen uit de linnenkast welke op de overloop staat, een paarse handdoek gepakt... en om het hoofd van Ansel gedraaid. Hierna heb ik de slaapkamerdeur achter mij dichtgemaakt... en heb vertwijfeld door het huis gelopen. Voor mij was één ding zeker. Ik wilde niet naar de gevangenis. Ik wist niet meer wat ik moest doen. En toen toen ik, zag, ik zag op een gegeven moment van... Ik heb iets gedaan wat ik niet meer terug kan draaien. Dit is iets vreselijks. En ik kan, ik kan, ik kan daar niet naar ziekenhuis brengen want dit, uh, dit is definitief. Uh, en ik wou... Wil... Ik wou ook om, om een familie te sparen. Ik wou, de, ik wou de kinderen dan niet meer conforteren. Ik wou niet dat Aschman bijvoorbeeld dan, de, naar beneden zou komen en hij zou zo'n tafereel daar zien. Ik, wou, ik denk: ik moet, ik, moet hier, ik, moet, ik moet het opruimen. Ik moet, ik, ik moet ervoor zorgen dat, dat, dat niemand het ziet. Ja, we hoorden Jos uit uh, de film Anatomie van een moord. Filmmaker is uh, Joop van Wijk en uh, Jos uh, was zijn um, zwager. Die zijn schoonzus uh, vermoordde, uh, de schoonzus van, uh, van Joop van Wijk. Uh, ik moet even zeggen dat we dus een acteur hoorden die Jos speelt. En dat zijn de gedeeltes waarin uit het politieverhoor wordt geciteerd. En we horen uh, een, een vervormde stem van Jos zelf... die jij hebt geïnterviewd ja. voor de film. Ja. Waar heb je hem? Op wat voor plek heb je hem geïnterviewd? Uh, bij hem in de keuken. Aan de keukentafel. Je hebt hem bij je thuis uitgenodigd? Nee, bij hem. Bij hem thuis. Ben ik gekomen. Uh, ben jij al die jaren contact met hem blijven houden? Nee, nee. Dus uh, ik heb ongeveer twee jaar geleden... Uh, toen ik dus het plan eigenlijk kreeg voor de uh, film, voor de documentaire... Uh, en ik gevraagd had aan mijn vrouw van... denk je dat hij mee zou doen? Ook nog eens aan de pleegmoeder van de kinderen, wat denk je? Die zei ook van, volgens mij wil hij wel meedoen. Toen ben ik contact gaan zoeken met hem. En uh, toen heb ik hem uh, gesproken. En ja, daar, daar, daar begint uh, de film vervolgens mee, mm -hmm. van, uh, uh, toen heb ik een ontmoeting met hem gehad en uh, heel lang gesproken. En hij, uh, toen werd eigenlijk ook heel duidelijk dat hij bijzonder veel te vertellen had. Hij hoefde eigenlijk maar uh, een, een vinger naar hem uh, uit te steken en dan, dan begon hij. Mm. En was bijna niet meer te stoppen. Uh, ja, dus dat was eigenlijk vrij kort uh, voordat ik met de opname van de film begon. Uh, want op het eind van dat gesprek uh, heb ik tegen hem gezegd van ja, uh, ik wil hier eigenlijk een film over maken. Hoe was het voor je om hem weer te ontmoeten en hem, om hem in de ogen te kijken... terwijl hij je dit soort uh, gedetailleerde zaken vertelt? Ja. Ik zit er nu even om terug te denken. Uh, ik vond het spannend, uh, eigenlijk. Uh, ik, ik was een beetje zenuwachtig daarvoor, en hij ook. En uh, na, zeg maar, na tien jaar, na tien en een half jaar, uh, elkaar weer zien... Uh, dat was. Uh, ja, ik was niet kwaad of zo op hem. Of dat ik dacht, ik, uh, ik ga de jongen nu wat aandoen of zo. Ik was, ik was eigenlijk uh, heel nieuwsgierig hm. naar uh, hoe het met hem zou zijn. En, en, en wat hij zou gaan vertellen. Um, ik weet niet of ik de vraag zo moet stellen. Maar nee, niet of je er begrip voor hebt. Maar kun je je voorstellen dat iemand uh, je jarenlang zo kan en het bloed zo onder je nagels vandaan kan halen... dat je erop uh, in beukt? Ja, de, nou ja, goed. Ik wil daar eigenlijk dan nog wel een keer zeggen dat... dat uh... Dat het misschien andersom eigenlijk ook wel zo was. Dat weten we niet. Hij is duidelijk ook wel een behoorlijk dwangmatige figuur die alle dingen precies zo gedaan wil hebben als hij bedenkt. En nou ja, dat bij dat karakter van die tegentraadse vrouw. Ja, dat botste. Dus ik denk in die zin dat ze alle twee naar elkaar toe, wel het bloed misschien onder elkaars nagels vandaan haalden op een gegeven moment. De huisarts die heeft het op een gegeven moment in de film ook over van ja het was een, een, een eigenlijk een, een interactief proces noemt hij dat waarbij zij uh, ja eigenlijk veroordeeld waren tot elkaar. Dus het was dan een redelijke hel. Ik denk eigenlijk voor allebei uh, in dat hele gebeuren. Maar blijkbaar niet bedreigend genoeg voor alarmen. Nee, nee kennelijk niet. Uh, de, de, de, de die huisarts heeft daarover ook wel gezegd. Toen ik heb hem gevraagd, dat zit niet in de film van. Uh, heb je nou iets fout gedaan? Toen zei hij van nee. Maar misschien heb ik wel, ben ik zo onder de indruk geweest... Van, de, van die relatieproblematiek van die mensen. De enorme energie die daarbij vrijkwam. Dat ik eigenlijk vergeten ben om naar die kinderen, aan die kinderen te denken. In wat voor hel die geleefd moeten hebben. En, nou geldt dat voor de jongsten, misschien iets minder. Alhoewel dat je dat ook nog kunt afvragen. Maar in ieder geval voor die ouderen. En, uh, en misschien als we dan de Raad voor de Kinderbescherming daarbij gehaald hadden. Misschien uh, hadden die kinderen er als het ware even uitgehaald kunnen worden... en wie weet was er dan, hadden ze wel iets kunnen bedenken met elkaar. Maar goed, dat is allemaal uh, speculeren. En achteraf praten. En achteraf praten. Um, We spraken jouw vrouw en zij zei uh, tegen ons... dat ze zich vooral schuldig heeft gevoeld, voelt... ten opzichte van haar zusje... Um, is, dat iets, is dat een geluid dat je heel veel bent tegengekomen? Ook bij de buurvrouw, bij de huisarts? Nou ja, bij jouzelf misschien? Nou ja, en, en, en, ja, je gaat je dat natuurlijk inderdaad achteraf. Daar hadden we het net al over. Achteraf kun je allerlei dingen bedenken. Mm -hmm. um, ga je zulke dingen uh, wel bedenken? Je gaat jezelf misschien uh, oh. verwijten maken. Had ik niet meer... Uh, kunnen doen, had ik... Uh, dus als uh, Wies het dan ook zegt van... Uh, waarom had ik niet in de gaten dat mijn zusje zo ongelukkig was? Dat ga je zelf natuurlijk wel uh, uh, ook verwijten. Mm -hmm. uh, zeker uh, in haar geval. Van als uh, oudste zus uh, ja, heeft ze altijd die verantwoordelijkheid wel gevoeld... en die heeft ze op een gegeven moment laten, laten gaan. Mm -hmm. uh, toen ze daar... Nou, hij is zonder de pannen... Mm -hmm. Wat heb jij eigenlijk, want het is per se, en dat vind ik ook het knappe aan de film... geen uh, tranentrekker geworden, uh, geen emo-film in heel lelijk Nederland. Um, wat, wat heb je willen maken? Waarom heb je deze film willen maken? Ik vond net heel eerlijk wat je zei, ik vond het spannend om naar hem toe te gaan. Ik was ook wel nieuwsgierig. Ja. Is dat misschien ook wel de belangrijkste reden geweest waarom je die film wilde maken? Nou, dat, dat... Nee, dat geloof ik eigenlijk niet. Kijk, die vraag van het waarom, dat is een, echt de allermoeilijkste vraag die men kan stellen, Janine, moet ik zeggen. De vraag waarom je die film hebt gemaakt? Ja, maar. Ja, maar eh, want dat is op een gegeven moment. Kom, kom, gaat dat in je hoofd zitten en denk denkt, ik wil dat. Eh, en dat was al trouwens vrij snel eh, tijdens de rechtszaak. Toen dacht ik, zag ik hem zitten, een beetje zo van achter. En. Eh, nou, toen hoorde ik, hoorde ik eigenlijk ook voornaam zijn stem. Ik zag hem eigenlijk niet, want ik zat achter hem. En toen eh, bekroop me heel sterk het gevoel van... hij beseft niet wat hij heeft gedaan. En, en eh, dat, dat, dat vond ik eh, heel merkwaardig. En, eh, toen dacht ik, nou, daar wil ik eigenlijk een film over maken... waarin zeg maar, de dader wel gaat beseffen wat hij heeft gedaan. En en dat nou, is niet gelukt, hè? Een speelfilm, dacht ik toen, ga ik er dan uh -huh. maken. Want dan kan ik zeg maar alle lacunes invullen die, die, die, die we niet weten. Uh -huh. uh, ik ben daar ook nog steeds mee bezig. Maar uh, nou, toen op een gegeven moment dacht ik, nou, ik... voordat ik die speelfilm ga maken, ga ik eerst een documentaire maken. Ik ga de feiten op mijn rijtje zetten. Nou, dat, dat is één ding. Uh, een aanleiding. En op een gegeven moment zit het in je hoofd en dan wil je dat. Uh, een ander ding is dat... Uh, de films die ik tot nu toe gemaakt heb... Ja, die gaan eigenlijk altijd over iets... wat ik heel sterk heb meegemaakt. Heel sterk heb ervaren. Um, de, of dat nou een film over een ziekenhuis in Afrika is... Uh, waar, waar de aids uh, net losbarst. Of... Uh, um, Echo's of voor kinderen die, ik, die, die een familielid in de oorlog hebben verloren. Ja, dat, dat zijn dingen, ervaringen van mij, waarvan ik dacht, nou, die zijn heel sterk. Die kan ik eigenlijk met niemand delen. Mm -hmm. Een soort. Existentiële eenzaamheid heb je daar wel in. Maar op, dat wil ik dan wel. En sommige van die ervaringen... die zijn, uh, misschien het, uh, maken het mogelijk... om daar inderdaad als onderwerp... van een film te dienen. En dit was er ook zo heen. Mm -hmm. En eerlijk gezegd geloof ik... jij zegt het is geen emo-tv. Maar ik denk wat ik tot nu toe gemerkt heb... is dat het wel hele sterke emoties... oproept bij de mensen die hem zien. Mm -hmm. uh, emo-tv is natuurlijk vaak... Uh, dat je uh, uh, mensen ziet... die... Uh, die huilen. Ja. En ja, dan gaan we meehuilen. Ja. En dat is de Emo TV. Maar dit uh, is wel een uh, film, denk ik, die, die bij de kijker uh, sterke emoties oproept en ja. vragen. En en juist is... omdat je die afstand bewaakt. Uh, ja, dat denk ik wel. Bewaakt, het is bewaakt. alleen niet zo dat ik je uh, als het ware ook uh, zeg van hoe je wat je moet voelen. Mm -hmm. En... Nou, je zei net wel iets essentieels, namelijk dat je de gedachte had op voorhand. dat je het hem zou kunnen laten beseffen wat hij heeft gedaan. En dat is je niet gelukt. Nee, maar. Nee, ik weet het niet. Kijk, ik... ik kan niet in de man's ziel kijken, nee, maar ik hij, niet. hij geeft het je in elk geval niet nee. in zijn verhaal. Nee, hij geeft het niet. En, en ik denk eigenlijk ook dat het nog steeds zo is dat hij het niet. Beseft of niet kan beseffen, niet wil beseffen, kunnen en willen. kan niet licht op het kerkhof en wil niet licht ernaast. Dat is, dat is bij hem ook zo, denk ik. Hij, hij durft het misschien niet, dat zegt hij eigenlijk zelf wel erover. Misschien ben ik wel bang voor de waarheid. Hm. Want hij probeert wanhopig eigenlijk een verklaring te vinden die, die ertoe zou leiden dat je zou kunnen denken: oh, het was iemand anders. Ik was het niet. Het gekke is, om, juist omdat je het zo gedetailleerd uh, vertelt... samen met hem... Uh, ik, je, je zo met hem mee kan gaan... dat de man zo is geschrokken van de daad die hij heeft verricht... namelijk zijn eigen vrouw vermoorden... en daarna het onmiddellijke besef... de kinderen, de kinderen, uh, die mogen niet alleen blijven. Het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. En vervolgens maakt hij haar weg. Ja, ja zo gaat het... Uh, ja, als je daar met, met experts over uh -huh. praat, is dat over het al... En dus dat vergeten en het, en, en, en, uh -huh. en het eigenlijk uit je... Ja, gewoon niet meer weten dat dat eigenlijk uh, niet echt kan bestaan. Dat er zijn heel weinig psychiaters die, die zullen zeggen... Nou, dat, dat hij kan het echt vergeten. Uh -huh. ik, ik weet het zelf niet. Ik heb wel een, een bevriende... Artsen heb ik het ook gevraagd van wat denk jij? En die zei, nou ja, in de Eerste Wereldoorlog, de Shell-shock... is al bekend gegeven dat mensen zulke vreselijke dingen hebben meegemaakt. Want dat moet heel vreselijk geweest zijn wat hij heeft meegemaakt. Jullie hebben daar nu net, uh, jij hebt daar nu net een, best een stukje van laten horen. Mm -hmm. uh, dat is zo vreselijk dat dat misschien niet in je bewustzijn kan blijven zitten... wil je mm -hmm. zelf nog kunnen, kunnen blijven leven... Maak je, je enigszins zorgen wat er nu gebeurt nu hij de dvd in huis heeft? Wat voor effect de film op hem heeft? Uh, nee, ik maak me eigenlijk niet zo'n zorgen. Want ik, kijk, ik denk namelijk dat hij het eigenlijk wel weet. Want eh, er zijn uh, gewoon in zijn verhaal hele specifieke dingen die hij niet weet... en andere dingen die hij wel weet, uh -huh. uh, die spreek, dat spreekt elkaar een beetje tegen... Uh, het zijn ook vaak de dingen die hem een beetje van zijn schuld ontlasten... die hij wel weet en dingen die hem echt impliceren. Die weet hij niet. Dus dat, ik, ik geloof eerder dat hij in een soort constructie zit voor zichzelf... waar hij niet op zijn eentje uit kan komen. En ik heb hem toen al uh, gezegd van... volgens mij moet jij uh, in therapie gaan. Hm. En uh, ja, wat mij betreft is deze DVD een extra aansporing om dat te doen voor hem. Ja. Um, over therapie gesproken. Hij heeft geen tbs opgelegd gekregen. Nee. Hij heeft uh, acht jaar... Uh, gekregen. Na strafvermindering werd dat uiteindelijk 5,5 jaar. Dus hij is nu alweer jarenvrij. Misschien moeten we het daar heel even over hebben. Uh, vandaag is 18 jaar uitgesproken en TBS voor uh, Robert M. Ja. Hij gaat eerst 18 jaar zitten. Hij was trouwens 20 jaar, is twee jaar van afgegaan en krijgt daarna TBS. Hoe kijk jij tegen dat soort uitspraken aan? Nou ja, die 18 jaar is dus uh, in principe twee derde uh, van die 18 jaar. Uh -huh. Dus in principe na 12 jaar uh, denk gaat ik die dan, de TBS zou hij dan vrijkomen en dan gaat hij de TBS in. Nou, wat ik heel, wel heel raar vind, uh, een van de, de over die TBS, is dat je dat pas uh, krijgt als je, je gevangenisstraf hebt uitgezeten. Mm -hmm. Terwijl ik zou denken dat uh, iemand als Jos, maar die dus geen TBS heeft gekregen, maar eigenlijk vanaf dag 1 therapie zou moeten hebben. En dat geldt mijns sindsdienst voor deze Robert M. Uh, Idem Dito. Mm. Dus dat vind ik wel heel raar eigenlijk dat dat zo is. Want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat uh, zo'n man als Robert M. na twaalf jaar in de gevangenis gezeten te hebben... überhaupt nog uh, vatbaar zou zijn voor wat voor, voor therapie dan uh, ook. Uh, en dus daarmee wordt uh, zo'n tbs dus ook een levenslang eigenlijk waarschijnlijk voor deze... Uh, uh, man. En uh, nou ja, dan krijgen we al die problemen met die verloven die daarbij horen. Het, het is een systeem, daar ben ik eerlijk gezegd wel achter gekomen bij het maken van deze film, dat uh, wat echt niet klopt. Waarom kwam Jos niet in aanmerking voor TBS? Nou, dat, hij heeft daar zelf heel erg zijn best voor gedaan... om dat uh, uh, niet te krijgen, want dat, hij was bang voor dat levenslange. Mm -hmm. En dus alles, uh, maar niet dat. Uh, dus desnoods uh, accepteer ik dan maar het vonnis moord. Want dat impliceert een zekere voorbedachte rade... of in ieder geval een, een, een, uh, ja, dat je bij je bewustzijn was uh, toen je iets deed. Uh, de, de psychiaters van het Pieter Baancentrum, die ik overigens ook heel graag had willen spreken over deze zaak, maar die, dat, uh, die wezen op hun beroepsgeheim en die wilden dat niet. Uh, die hebben geconcludeerd van, nou, dat het object van zijn agressie uh, er niet meer was. Dat, was, dat had hij zelf uh, uh, geregeld, zeg maar. En dat er dus geen angst uh, was, uh, geen kans op uh, herhaling. Hm. En uh, dat. Uh, Probleem opgelost. Probleem opgelost. Weliswaar een dwangmatige uh, karakter. Met een, uh, iemand die, die zijn emoties heel erg uh, lang verstopt. Zodat ze er op een gegeven moment met een knal uitkomen. Maar nou, dat gaat hij niet meer doen. Ja, maar eh, dwangmatigheid laat jij trouwens prachtig zien... met een, een oude koffiemolen eh, die die honderd keer om moet draaien. Want dan heeft hij de perfecte koffie. Zo ja. maakt hij altijd zijn koffie. Ja, het moet dus altijd zo, precies zo zijn zoals het, uh, altijd, uh, zoals het altijd gaat. En, en dat is denk ik precies de, de, de, de clash tussen die twee geweest. Ja. Met name nadat de uh, kinderen in het uh, huwelijk kwamen. Hm. Maar daar hebben ze eigenlijk geen, uh, geen raad mee geweten, denk ik. De kinderen... Uh, het is al een paar keer gevallen. De kinderen zouden de film gaan zien... maar hebben hem uiteindelijk niet gezien, heb ik begrepen. Hoe oud zijn ze inmiddels? Uh, de ene is 17 of 16. 16 17. En de ander is uh, 12. Uh, nou, je zegt zouden hem gaan zien. Dat is niet helemaal waar. Ik ben met, de, de, uh, ik ben met Wies samen naar de pleegmoeder geweest. En ik heb gezegd, van, nou, ik wil jou in ieder geval eerst de film laten zien. En uh, nou, dan kan jij beoordelen van uh, hoe je daar eigenlijk ten aanzien van die kinderen mee omgaat. De pleegmoeder zit trouwens samen met de kinderen in de epiloog van ja. de film. Dus we zien de kinderen ook voluit en de pleegmoeder ook. Ja. En dat ziet ja. er trouwens allemaal heel uh, vredig uit. Ja, dat is het ook. Uh, ik bedoel, uh, natuurlijk is het vreselijk... wat er uh, met die, voor die kinderen is gebeurd. Maar uh, ja, groter geluk dan dit. Bij, bij al dat ongeluk, uh, dat is eigenlijk niet denkbaar. Goed, je liet de film aan de pleegmoeder zien. Ja, en uh, uh, dat was spannend, zoals ik je vertelde. Uh -huh. En uh, ja, eigenlijk met de vraag van nou... ja. Uh, ik had zelf het idee dat misschien de oudste... wel naar die première zou kunnen komen. Uh, maar dat, dat vond zij toch niet. en, en uh, Nog niet. En dat wilden ze graag in een soort beschermde... en helemaal uh, ja, voorbereide op voorbereid moment doen. En van de jongste zei ze van... ja, die beseft dat eigenlijk nog helemaal niet. Die vindt het jammer dat hij er niet met zijn gitaarspel in zit. Uh, want ik had hem ook gefilmd dat hij uh, gitaar speelde... voor de oud-tante. Voor zijn oud-tante. Uh, maar dat heb ik eigenlijk niet gedaan, maar juist vanwege dat tranen trekken... wat dat zou betekenen, denk ik. Dat, hmm. dat ging, en dat was dan ook heel dichtbij. Ik heb ze nu bewust een beetje op afstand van de camera gehouden. Ja. Um, waarom dacht jij dat die oudste première wel aan zou kunnen? Nou, kijk, die, er, zijn, er is natuurlijk al van alles gebeurd. Het is niet zo dat die kinderen dat allemaal niet weten. Zij weten het wel. Uh, ik denk alleen, er zijn misschien een aantal lacunes in hun kennis daarvan... En ik, ik denk eerlijk gezegd dat het heel erg belangrijk is... dat die lacunes eigenlijk opgevuld worden. Nee. Dat er eigenlijk daarover helemaal geen fantasieën meer mogelijk zijn. Hè? Want... Uh, Aan welke lacunes denk je dan? Nou, van de, dat, dat bepaalde dingen bijvoorbeeld zo gruwelijk zijn... Dat, dat ze niet verteld worden. Maar ja, dan valt er een zwart gat en dan is een kind niet gek. De, die gaat dan wel zijn hersentjes en zijn fantasie laten werken. En dan wordt het misschien nog wel veel erger. En dan kom je er helemaal niet meer bij. Zo, dat geloof ik wel. Hè? Dus als je, als ik met maar mijn... heb je hierover gesprek gehad met een kinderpsychiater ja, bijvoorbeeld? Want absoluut. lacunes zijn er niet voor niks, lijkt me. Uh, sommige feiten zijn te gruwelijk, toch? Uh, nee, zeker. Maar... Uh, Kijk, iedereen in die wereld van de traumaverwerking... Mm -hmm. die is het er wel over eens dat uh, echte verwerking... eigenlijk alleen maar kan plaatsvinden op basis van uh, een kennis van de feiten. Mm. Eerst, eerst alle dingen op een rij zetten. En ja, er zijn allerlei berichten in die Limburgse bladen geweest... Uh, over de moord en, en ook nog uh, niet zo lang geleden... en waarin het uh, allemaal nog eens uh, heel bloederig werd overgedaan. Uh, toen heeft hij... Uh, die pleegmoeder bijvoorbeeld, de krant voorgelezen aan die kinderen. Omdat ze op een gegeven moment dachten: ja, maar als dat uh, ongecontroleerd eigenlijk uh, via vriendjes... of uh, kinderen op school of uh, ouders uh, mm -hmm. daar komt, dat, dat moet niet. Nee. Moet, dan moeten ze inderdaad maar alles weten. Maar hoe gaat het nu vanavond? Want hij is zo dadelijk te zien, vijf voor half negen. Uh, kinderen van die leeftijd zitten voor de buis. Klasgenoten gaan die film zien. Gaan, uh, wat, wat, hoe gaan, gaan zij hem zien wat, vanavond? Ik denk niet dat zij hem vanavond gaan zien, nee. Ik denk, uh, ik weet het eerlijk gezegd niet precies hoe uh, Françoise dat uh, uh, gaat oplossen. Hm. Ik vertrouw haar daar uh, volledig in, dat moet ja. ik wel zeggen. En er zijn nog een aantal mensen zitten daaromheen. En die waren ook allemaal bij die, bij die viewing en bij dat kijken naar die film. Um, ja. Ja. Dat, dat gaat echt goed komen, dat ja. geloof ik. Ja. En, en, en, en jij maakt je geen zorgen wat er dan morgen gebeurt als die kinderen op school komen en de klasgenoten die film wel hebben. Nou ja, het is natuurlijk. Ja, nee, het is wel jouw verantwoordelijkheid. Want je bent te ja, veel. Nee, maar. En een nou, nou, ja, nee, nou, absoluut. Frans uh, heeft die kinderen, uh, denk ik, uh, zoveel sterkte gegeven in wie ze zijn. Dat ze ze weten van alles. En, en uh, uh, ik denk dat ze daar. Uh, dat ze daar dat dergelijke situaties goed aan kunnen. Waarbij ik me tegelijkertijd ook nog afvraag of kinderen dat uh, ook wel zullen doen. Dat, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Hmm. Daar zijn we allemaal wel bang voor, maar dat geloof ik eerlijk gezegd hmm. niet zo. Uh, je zei daarnet uh, dat de, de, uh, het gaat vaak scheren jouw films langs de dood. Of, ja. Helaas. <laughs> Op een, een ik... of andere manier komt dat altijd naar me toe. ja. Of, of, uh, of ik ga daar naar heen, ik weet niet nou, hoe dat Nou, ik denk komt. eerder dat laatste jaar, ja. dat jij daarheen gaat. Ja, ja. Comedie ja, ja. uh, ja. maken zit er voorlopig nog niet in, uh, geloof mm -hmm. ik. Nee. Ook wat, wat, uh, wat nieuwe plannen betreft... kom ik daar altijd weer een beetje in de buurt. Nou, je, zei, je zei ook daaraan gekoppeld dat uh, uh, film eigenlijk het enige is... waarin je uh, je gevoelens kunt delen met iemand. Ja. Nou ja, dat, dat is een heel mooi uh, medium om um, um, um dat te doen... Ik, ik wist ook dat deze film gelukt was, wat mij betreft. Ja. Toen ik, hem, ik, had, ik had hem bijna uh, af en toen heb ik hem aan een aantal mensen laten zien. Onder andere aan mijn, aan mijn vriend, Robert Heukels. En nou, dat weet ik nog, dat was zo'n intense ervaring. En toen zag ik ineens: nu is het goed. Want ik voelde, ik zelf voelde eigenlijk. Me, Precies weer datgene wat ik die twaalf jaar, jaar hiervoor ook voelde. Mm -hmm. En dat is heel moeilijk, dat kun je niet acteren. En, en, en dus op een bepaalde manier, jij mist dat misschien ook mm -hmm. wel een beetje in, in die film. Want de, ja, het is toch heel erg. Ja, dat is ook nee, heel nee, erg. Nee, ik mis het niet. Maar, ik vind het juist prettig dat het er niet uh, is. Maar ik voelde toen ik die film zag. Oh, toen voelde ik het weer. Mm -hmm. dat, dat verdoofde gevoel dat is eigenlijk een soort mokerslag die je krijgt. Als je al die feiten achter elkaar eh, krijgt. En. Uh, uh, je begint met van, ik snap het niet. Dan ga je het onderzoeken en dan kom je eigenlijk tot de conclusie... ik snap het niet. En, uh, en dat is het leven, geloof en ik. En dat is het leven. Komt dat ook op de tegel te staan? Uh, ja, daar komt wel iets dergelijks Zeg de het maar staan. wat het wordt. Zo op deze zender, twee dingen met Alice de Bruin. En Joop van Wijk schrijft nu op zijn tegel het volgende. La realité c'est énorme. Oftewel, de werkelijkheid is ongelooflijk. Dat wou ik zeggen, ja, na het zien van deze film. Dank je wel. Om vijf voor half negen is die te zien op Nederland 2. Dank meneer Van Wijk. Dit was aflevering 2475. Anatomie van een moord om vijf voor half negen op Nederland 2. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Radio 1. Hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.